4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kleine scholen krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen. Het kabinet geeft daar al 120 miljoen euro aan uit... en er komt na dit jaar 20 miljoen euro bij... Volgens minister Slop is dat nodig omdat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, of ze nou op een grote of kleine school zitten. Hij vindt dat kinderen dicht bij huis naar school moeten kunnen. Ook voor de leefbaarheid van dorpen en steden is het volgens Slop belangrijk dat de 2000 kleine scholen blijven bestaan. Het vorige kabinet wilde de kleine scholentoeslag nog afschaffen. Er zijn geen aanwijzingen voor Russische inmenging... in de verkiezingscampagne van president Trump. Dat zeggen de Republikeinen in de commissie van het Huis van Afgevaardigden... die de kwestie onderzoekt. Wie wel in Russische inmenging gelooft, leest teveel veel spionageromans, zegt het Republikeinse commissielid Mike Conaway. Democraten in de commissie hebben meteen al afwijzend gereageerd. Ze klagen al een tijd dat het onderzoek partijdig is... en zeggen dat er nog veel getuigen moeten worden gehoord.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 Gebeurt er al veel om het papierwerk bij de recherche terug te dringen. Toch stelt hij nu in overleg met de korpsleiding en het OM een commissie in. In Doetinchem woedt brand in het dak van een appartementencomplex van zes verdiepingen. Het gebouw is ontruimd. De politie gebruikte een omroepinstallatie om iedereen te waarschuwen. De bewoners worden opgevangen in een buurthuis. Het vuur kruipt verder onder de dakbedekking. De brandweer van Doetinchem zaagt het dak daarom open. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.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 Goedenacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht... het nachtradioprogramma van de Evangelische Omroep. En wij zijn hard op zoek naar uw verhalen. U kunt uw ervaringen, herinneringen en belevenissen met ons delen... door te bellen naar 0800 1121 of een berichtje te sturen naar de gratis Radio 1-app. Zoals u misschien net al hoorde voordat het net eventjes helemaal misging... hebben we het over het hele interessante fenomeen kloosters. Want dat schijnt dus steeds populairder te worden in Nederland. Ik praat hierover met broeder Thomas Kwartier. Hij is een broeder bij het sint willibrots in Doetinchem. En hij schreef samen met Leo Feijen het boek Kloostermensen... waar hij net al wat over vertelde. En naast hem zit Jesse Rijt. Hij raakte bevangen door het kloosterleven... nadat hij voor de lokale krant De Gelderlander... een stuk schreef over zijn stilteretrette in het klooster in Huissen. Jesse, jij bent helemaal niet gelovig, heb ik begrepen. Nee, uh, vorig jaar mijn eerste keer in een klooster. En je kunt ook wel zeggen, mijn eerste keer in aanraking met het christendom. Want ik was of ben misschien nog steeds wel echt een leek op dat gebied. Ja. Ik kan me voorstellen dat een klooster dan helemaal een rare plek is om naartoe te gaan... als je daar van huis uit niet zoveel mee hebt. Ja, en, en toch heb, heb ik ervoor gekozen. en Ik zat nog even na te boeren over die mooie woorden van broeder Thomas over van jonger naar man... Want bij mij was die keuze misschien wel heel sterk. Want ik weet nog precies waarom ik de eerste keer voor de klooster heb gekozen. Dat had daar wel mee te maken. Ik liep toen stage bij de Gelderlander, inderdaad lokaal regionaal dagblad. En mijn eerste fulltime baan was dat, van negen tot vijf. En uh, na een paar maanden dacht ik, ja, ik wil er wel een keer uit. En toen heb ik kunnen pitchen bij de redactie daarvan... Uh, kunnen we niet een keer een mooi verhaal maken in een klooster... vier dagen lang uh, voor de lezers die daar vast ook een keer langs fietsen. En ik trok mijn stoute schoenen aan en ik ben daarheen gegaan. Inderdaad wel met de nodige zenuwen, want uh, totaal geen kennis over wat er allemaal uh, zou gaan gebeuren. En dat uh, was behoorlijk spannend. En wat was je eerste indruk? Nou, toen ik daar binnenkwam, uh, misschien toevallig, misschien ook niet, was er een vrouwenkoor aan het zingen. En uh, ik liep daar door de lange kloostergangen en het galmde fantastisch. Uh, dus het was al gelijk een, een warm onthaal en uh, dat is het eigenlijk vier dagen lang gebleven. En wat was hetgene dat je dacht, ik had nooit verwacht... dat ik dit zou kunnen vinden in een klooster? Nou, dat, dat zijn er zoveel. Uh, uh, een van de dingen is dat ik uh, op, gewoon in de derde dag een film ben gaan kijken... met, met, uh, met de begeleider van, van dat weekend. Uh, met borrelnootjes erbij uh, en een pilsje in de hand... Uh, zijn we een film gaan kijken in uh, de bibliotheek... waar vroeger de paters hebben gestudeerd. Nou, Een grote contrast kan je bijna niet bedenken. Maar ik heb ook een klankschalen sessie gevolgd waarbij uh, met geluidsschalen een uh, soort uh, meditatie werd opgeroepen. Dus niet per se misschien heel christelijk... maar toch zeker ook heel mooi om te ervaren en uh, heel bijzonder. Ja, want hoe zit dat precies? Misschien dat broeder Thomas dat, uh, daar iets meer over kan vertellen. Je kan als uh, niet-gelovige of als welgelovige kan je gewoon een dagje of misschien een weekend naar het klooster gaan. Zeker, ja. Kijk, dat geldt voor ongeveer alle kloosters, weet je. <coughs> Wij hebben uh, gastenverblijven... Die zijn verschillend. Uh, Sommigen zij hebben een cursusaanbod. Anderen ontvangen groepen. Dat doen wij. Wij zijn net bezig het uit te bouwen. Dus uh, je merkt er is heel veel vraag naar. Dus wij hebben zoveel groepen die bij ons willen komen... Dat we, die niet, dat we dat niet aankunnen. En je hebt ook dat, en dat heb jij dus gedaan... dat, uh, dat individuele gasten uh, gewoon zeggen... ik kom een paar dagen... Uh, dat is ook heel sterk bij ons. Dat ligt eraan dat gastvrijheid in het klooster. Uh, dat is geen service hè, die wij aan mensen verlenen als kloosterlingen. Het is niet het idee dat wij nou een soort. Uh, ik zeg eens wat: Van de Valk Hotel zijn met een kerk eraan. Uh, dat willen we ook echt absoluut niet. En, en iedereen die komt... Hé, ik ga nou eens lekker chillen uh, in het klooster. Dat mag hoor. Begrijp me goed. Hè? Dus ik vind het allemaal prima als mensen zeggen... Goh, en, en wat jij ook vertelt hoort er ook bij. moet ook een beetje sfeer hebben, dat galmende en zo. En ook die... Uh, weet je wat ik ook heb? Soms komen bij mij uh, studenten die een, die een scriptie moeten schrijven. Hè? Die een studie af moeten maken. Die zeggen, goh, en dat ritme... He, met die gebedstijden, wat ik hier in drie dagen gedaan krijg... He, dat doe ik thuis twee weken over. Want mensen komen dan met jullie een ah, scriptie ja, ja, ja, ja. schrijven. Dat mag ook, hoor. die mogen er dus helemaal niks mis mee. Weet je, het, het, het werk dat je doet hoort bij het kloosterleven. Het is bidden, Nou, en dat kan je ook meditatieve rust noemen. Het is werken en het is lezen. Dat zijn de drie belangrijke dingen. En dat wordt op de een of andere manier ingevuld. Nou, maar ik zeg dan, even daarop terugkomen tegen die student... die zegt, oh, hè, heerlijk. En ik zeg, ja, dat is fijn voor je... Dat je, dat je dat hier gedaan krijgt. En ik hoop dat je cum laude afstudeert. Maar de kern van wat wij hier willen is daar niet. Hè? Dus het gaat voor ons niet om de fijne sfeer. Het gaat ook niet om het fijne ritme. Maar het gaat voor ons erom dat wij openheid teweeg in het leven van mensen. En wij noemen dat natuurlijk openheid voor God. Dat, dat is waar het bij ons om draait. Daar zeg je, daar hoef je niet heel christelijk voor te zijn. Maar ik zeg, nou, zodra iemand zich in het klooster... Bevrijd voelt. Wat jij netjes er vertelde. Mm. Dus iemand gaat eruit, zegt ik moet er even uit. Mm. En dat lukt je. Daar is het klooster, daar draait het allemaal om. Om een beetje vrij te worden hè, van, van, van wat je normaaliter eh, allemaal bezighoudt. Maar ook als je jezelf tegenkomt. Als jij nou namelijk eens, dat, dat geef ik jou op een briefje, zeg maar eens even. Dus dat is leuk dat je ook over die keuze vertelt. Maar als je nou eens een maand zou komen, dan komt er ook een moment waar je jezelf tegenkomt. En wel behoorlijk. Waar de muren van je kloosterkamertje... Kijk, in Huissen hebben ze leuke kamers, ik weet het. Maar dan nog komen die muren echt op je af. Dat gebeurde na een paar dagen al, moet echt, ik ja. Ja, gebeurt... jongen, Want jongen. hoe lang ben je toegegaan eigenlijk, Jesse? Nou, ik moet rechtzetten. Het was wel een programma dat ik de eerste keer gevolgd heb. Ah. dus geen individuele retraite. Ah. Uh, maar ik had wel een eigen kamer. En dat zal zijn vier bij drie meter, zoiets. Ja. ja. En daar komen die op je af, die muren, hè? Ja. Maar weet je wat dan op je afkomt? En dat vind ik toch wel leuk om ook even te delen met de luisteraars. die nu misschien denken. Goh, die broeder Thomas, nu gaat hij beginnen te preken. Nou, uh, ja, maar. <lacht> <lacht> dat, kom er maar gewoon vooruit. Het is ook niet verboden hoor. Dus dat vind ik ook. Dat merk ik ook bij mensen. Maar ik, ik, heb, een, ik heb een heel open godsbegrip. Weet je, bij mij is het zo. Als, als, als jij zegt gewoon na die paar dagen. die muren kom ik kom mezelf tegen. Nou, wat jij dan tegenkomt, dat noem ik God. En die vrijheid die jij voelt. doordat je echt eens even eruit komt, die noem ik God. En mij vragen vaak, dat vroeg jij net... Uh, aan het begin eventjes, uh, komen ook niet-gelovige mensen... Ja, natuurlijk, zelfs de meerderheid vaak... zijn niet-gelovig. Het zijn mensen die zouden nooit een gewone kerk binnenstappen... maar die komen wel naar een klooster. Nou, dat is een interessant fenomeen. Um, mensen vragen mij soms, ja, maar kan ik wel he, bij lezingen, kan ik wel naar zo'n klooster, want het is dan wat makkelijker naar een lezing te gaan of naar dit programma te luisteren, dan maar meteen die drempel van de kloosterpoort over te stappen. Ik kan alleen maar zeggen, maar natuurlijk, iedereen kan komen, want zichzelf tegenkomen en vrijheid voelen, dat kan ieder mens. Maar als je dat niet wil, als je niet um, zoekende bent, he, ja, dan mag je ook komen, prima, maar dan weet ik niet wat je er bij ons wilt en wat je bij ons verloren hebt. Dus ik denk dat zoeken, dat is heel belangrijk. En dat is heel, heel, heel breed in onze samenleving... dat we heel veel zoekende mensen hebben. en nou, de... merkt hm. je dat ook bij jezelf, Jess? Want je zei al, hè, het, het, je wilde er even tussenuit. Hm. Waar was je naar op zoek dan? Nou, um, meer nog misschien dan alleen door die sleur... van de krantredactie breken van 9 tot 5... Uh, want ik ben misschien uh, ongelovig als je dat inderdaad zo wil zeggen. Maar zeker niet, uh, uh, niet spiritueel. En ik was wel degelijk op zoek naar uh, meer inhoud in mijn leven... als ik dat zo mag zeggen. Dus het sluit inderdaad aan bij Thomas. Uh, dus waar ik naar op zoek was, is, is, is diepgang. En uh, inderdaad op mezelf dat te gunnen. En door die elementen die in het klooster daar allemaal voorbij komen... aan activiteiten, om die te gebruiken... om te kijken wat daar voor nuttig aan was in mijn eigen leven... En zou het voor jou dan inderdaad ook anders zijn geweest om naar een kerk te gaan dan om naar een klooster te gaan? Ja, uh, gelukkig heb ik wel de stap gezet om ook naar de Eucharistievering te gaan. Die is in Huissen ook gewoon. Er uh, komen ook mensen van buiten het klooster, uh, uit het hele dorp. Uh, Huissen is een stad, excuus. Uh, en daar heb ik ook een meegedaan. Is ook... dat de zondagochtendviering? Ja, ja, zeker. Ja. Maar die is iedere dag, hè? Ja, uh, waar op zondag is die natuurlijk wat groter. Wat, uh, en die is ook echt ja. in een kerk met een koor en met piano. Daar heb ik ook aan meegedaan. Ja. Dus ik heb het eigenlijk allebei gehad. Ja, En die openheid waar uh, broeder Thomas het net uh, over had. Merkte je, je zei al, de, de muren kwamen op me af. Mm. Merkte je ook dat je meer open ging staan voor dingen? Ja, nou, het, dit klinkt vast heel abstract. Maar ik heb daar eigenlijk vier dagen gewoon liefde ervaren. En ook van de broeders en de paters. Want Kijk, ik was broeder Thomas steekt een grote dikke ja. duim op. Ja, joh. Die Als is mag. Nou op, blij om te horen. <laughs> Facebook kan posten, ja. ook zo. Hè. zo like, het wordt like. flink geliked hier. Ja, Dankjewel, ja, ja. Thomas. Ja. Maar een van de angsten die ik van tevoren had is... hoe word ik daar ontvangen? Want die paters die willen mij misschien wel bekeren. Dat was echt het beeld waar ik mee dat klooster in ging. Maar ik werd er gewoon aangesproken door, door de mensen die daar wonen... die oprecht geïnteresseerd waren in wat ik uh, hier zocht. Wat ik uh, daar wilde doen. En ze waren helemaal niet uh, bezig met mij overhalen of wat dan ook. En ze vroegen gewoon... ja wat heb jij nodig om hier een fijne tijd te hebben? En wat zoek je in je leven? En dat levert hele leuke gesprekken op... zonder dat dat tot fricties leidde. Dat was wel een hele grote openbaring. Want hoe werkt dat precies? Ik weet niet of er nog verschil in zit... maar als je naar een klooster gaat... heb je dan een soort uh, monnikbuddy... die dan aan je gekoppeld wordt... Hm. waar je dan gesprekken mee hebt? Nou, in Hus is het zo dat wij een begeleider hadden... die vier dagen bij ons was tijdens alle act activiteiten. Dat was geen broeder. Dat was iemand die ook gewoon uh, werkt daar in dat klooster. En die broeders die kom je de hele dag tegen in de gangen... of na een viering of na de ochtenddienst of wat dan ook... Maar uh, die begeleider die, die is altijd bereikbaar... als je met hem een gesprek wil hebben of uh, er echt niet uitkomt. Dan is hij er. Ja, hoe gaat dat bij jullie? Hoe wordt het nou, In het abdij is het, wij hebben niet zo direct een cursusprogramma. Dus mensen die bij ons komen, die worden ook veel met rust gelaten. Maar er is een gastenbroeder. Dus onze gastenbroeder, we hebben er twee: dat is broeder Kefas en broeder Koert. Die luisteren dat ze uh, misschien dat, dat die wel vannacht niet kunnen slapen. Omdat die, <lacht> ze denken: wat gaat hij nou vertellen? Maar kijk, die zijn dus inderdaad altijd aanspreekbaar. Kijk, ik vind het leuk, daar wil ik er nog even aan toevoegen, Jesse, Dat herken ik heel erg wat je zegt. Ja, dat, dat er om vooral om gaat. Iedereen moet zelf. Dus wat, wat jij zoekt, daar moet ruimte voor zijn. Hmm. Maar wat erbij komt, en dat merk ik dat mensen dat ook heel erg troostrijk ergens. Ja, ook maar zo'n zo groot woord. Hè. En toch, is dat er, een, dat er een vorm is. Snap je dus dat jij, als je, wat jij zegt, goh, ik ben naar die Eucharistie gegaan. Ja, daar hoef je helemaal niet voor bekeerd te worden of zo. Maar er is een soort ritueel gaande waar jij bij aanhaakt. Het is een rijdende trein. En. En dat is ook als je in een klooster leeft. Uh, en voor alle gasten, als je langer blijft of zo, die, uh, ook, al, ook al kom je jezelf tegen, dan gaat om vijf uur echt wel weer die bel. Die kloosterklok. En je, en je gaat daar gaat naartoe en dat vangt je weer op. Kijk, en, en die vorm, hè, uh, dat is bij de Dominikanen, net zoals bij ons Benedictijnen en veel andere orders. Die heeft ook iets heel aantrekkelijks uh, voor mensen. Het is, niet, het is niet zomaar vrijblijvend, maar het heeft ook een bepaald stramin. En, uh, en dat is ja, die vorm. Ik kijk even naar bedenk bij mijzelf. Die vorm heeft mij nog eerder getrokken dan die inhoud. Weet je, ik ben zelf niet in het klooster beland... omdat ik dacht, oh, ik geloof in de vader, de zoon en de heilige geest... dus ik moet naar een klooster gaan. Dat hoor ik jou precie eigenlijk precies zoals jij... terwijl mm -hmm. ik wel katholiek ben van huis uit. Maar ja, nee, ik ging daar naartoe, want... Mijn Trok dat idee van dat, van dat zoekende hè? En, dat, dat, en die vorm, dat, nou, dat had wel iets fascinerends. En ik ben van daaruit dan op een gegeven moment weer mijn eigen inhoud gaan ontdekken. En dat merk ik bij veel mensen. Weet je, die vader, de zoon en de Heilige Geest, als jij een huus in de mist had, die komt vaak genoeg langs. Dat die bezongen wordt hè? En, <lacht> en gezegd wordt: Nou, dat zijn maar wat kruistekens. En, en buigingen. Ik zie soms studenten van mij die ook agnostisch zijn. Uh, zoals ik jou eigenlijk ook beluister, nou die buigen ineens diep ja. <laughs> tot bijna op de bodem. En ik denk dan verdorie, mijn jongen, waar buigen ze nou voor als ze helemaal niet gelovig zijn? Ze kunnen dus in die vorm stappen zonder dat ze met een groot woord bekeerd worden. Ja. En die ruimte moet er zijn. Ja. Nou, dat is yes, eigenlijk he? wat ik yeah. wil zeggen. Ja. En uh, ook een heel mooi voorbeeld daarvan is dat na de viering elkaar de vrede wordt gewenst. Dus ja. vrede voor Christus of vrede voor u. of Iedereen geeft daar zijn eigen vorm aan. Maar dat was zo oprecht zo warm. Uh, en dat is inderdaad onderdeel van die viering. Ja. Maar het komt wel heel persoonlijk echt, echt heel erg binnen. Ja. En ja, dat, dat was een acceptatie dus gewoon van hoe je bent in zo'n viering. Inderdaad met een context, met een vorm die je met elkaar hebt. Maar waar iedereen best, op, best toegankelijk uh, bij kan zijn. Ja. Ik vind het, wat ik er zo fascinerend aan vind... is dat het gemiddelde uh, beeld, denk ik, van... Uh, of ik moet zeggen, het beeld van de gemiddelde Nederlander... is dat een monnik toch een beetje wereldvreemd is. Maar als ik jou hoor praten, Jesse, en ook broeder Thomas... dan is dat bijna het tegenovergestelde. Dat ze juist heel erg uh, warm en naar de mensen toe... dus misschien juist wel heel erg naar de wereld. Mm, absoluut, ja. Maar, to broeder Thomas. maar oh, ik zeg oh, okay. toch maar even maar... Ja. Weet je... Het kloosterleven, ook wat jij vertelde... die stap even uit de wereld, die hoort er wel bij. Dus jij zegt... Nou, en ik zeg wel eens... Uh, uh, uh, wij zijn vreemd in de stad. Stranger to the city. Uh, dat is een boek van een Amerikaanse monnik. Uh, heeft mij enorm geraakt. Stranger to the city. Dus je bent vreemd in de stad. Dat betekent een bepaald ongemak met met de gewone mainstream, hè? zo noem ik het maar eventjes, die hoort, die hoort er wel bij. Maar als je vreemd in de stad bent en daarom ook voor een bepaald paar dagen of voor een langere tijd of zelfs voor je hele leven, zoals ik daar uitstapt, dan betekent dat niet dat je wereldvreemd bent. Integendeel zelfs. Ik denk die weg uit de wereld en eens even in je eigen binnenste te gaan zitten, even in die afgezonderde ruimte te zitten, die kan je juist Dichter bij de wereld brengen en dichter bij de mensen brengen. Nou ja, kijk, en bij mij is het zo: ik heb in, uh, van mijn wereldse contacten, hè, door dat kloosterleven, ik maak dan een verschil tussen kennissenkring en vriendenkring. Hè. Dus mijn kennissenkring, ik zal het, ja, ik zeg misschien luisteren sommigen nu, nou <lacht> bij deze de groeten, want we <lacht> hebben elkaar eigenlijk nooit meer gesproken, want die hele kennissenkring is weg. En die is niet weg omdat die mensen dachten... oh, nu is hij een of andere christelijke, een of andere religieuze waanzin ingegaan. Nee, maar simpelweg omdat die vreemdheid er toch is. Um, en ik heb er ook niet meer zo'n behoefte aan. Ik zal je ook eerlijk zeggen, ik heb er ook geen tijd voor. Ik ben nou juist het klooster in gegaan om ook rust te hebben. En bij mezelf, en ik doe al meer dan genoeg... zoals s'nachts hier in de radiostudio zitten. Dus ik denk, nou, maar die vriendenkring, en dat wil ik even zeggen... die, die is veel intenser geworden... Dus dat betekent, ik ben eigenlijk bij de mensen die mij echt dierbaar zijn... veel dichter gekomen door die stap terug te zetten. En mensen moeten niet vergeten, als u naar een klooster gaat... niet doen om te denken, weet je, het is geen spirituele wellness oase. Dat is het niet dat je denkt goh ik ga nou eens uh, daar eens even zo'n lekker zo'n spiritueel bad nemen hè even een paar Heerlijk. dagen tot rust <laughs> weet je wat en zeggen? ja jij kent waarschijnlijk Nederlanders zeggen over Oh ja ik ben zelf Duits van de oorsprong op bepaalde punt had je misschien al gemerkt maar op bepaalde punten weet je in Nederlanders daarom kan ik dat zeggen die zeggen over alles hehe hè, hè. Kent u dat? Ja, zeker. Dus Nederland, als ze daar, daar komen, ze naar het klooster en denken: hè, fijn hè. Het gevoel wat je hebt als je met een kopje koffie op de bank gaat zitten. Heerlijk hè. Ja, heel herkenbaar. Ja, ja. Het. Maar het klooster is geen plek voor een hehe spiritualiteit Als je dat zoekt, doe dan vooral iets anders, maar kom niet bij ons. Je moet toch echt bereid zijn, vond ik ook leuk... wat jij net zei, even je stoute schoenen aantrekken. Hmm. Die moet je echt aantrekken. Maar dan valt het alleen maar mee. En dan is het eigenlijk alleen maar warm. Ja. ja dat, maar die, dat kan ik beamen. Ja, ja, ja. En ook, ik, ik merk dat daar maskers afvallen. Van dat je je misschien ja. anders wil voordoen als je op straat loopt. Maar dat je iemand gewoon in de ogen kijkt... en, en gewoon vraagt, hé, hoe gaat het met je? En dat is een vraag die we misschien te weinig stellen aan elkaar... maar die daar gewoon nog een, een plek heeft. Uh, dus... Het is, het is nog meer dan dat inderdaad. Ja. Ja. Is het ook um, een stukje van de populariteit... dat je dus uh, uit het normale leven tijdelijk weggaat? Ja, en, dat je afstand neemt? Ja, want, dat is op zich wel apart. Want er zijn zoveel boeken tegenwoordig over zingeving. En er worden zoveel cursussen aangegeven. Uh, over meditatie, zingeving, wat dan ook. Maar toch is dat dan blijkbaar niet genoeg... Voor ons om houvast vast te geven. En willen we meer? Willen we meer dan een boek? Willen we meer dan even een middagje yoga doen. Maar willen we toch echt naar een zo groot contrast met, met, de, met de buitenwereld. Dat we dan toch die stap zetten, blijkbaar steeds meer. Ja. Absoluut. Ja. En weet je wat Hoe ik nou doet? denk? Ik vind het leuk dat je zegt. Hè? kijk, uh, ik krijg, wij krijgen als abdij. Met name als je wat publiciteit doet en zo zoals ik dat doe... natuurlijk nogal wat vragen van mensen. Kun je dit doen? Kun je dat doen? Mensen zeggen, goh, kun je bij ons komen en een cursus geven binnen die tijd... Time management. <laughs> Snap je? Nou, dat bestaat hoor. Ja, ik... volgens mij heb ik daar wel eens een boekje van uh, gezien. Ja, ja zeker. Dat ik. En dat zal ik je ik. nog wat zeggen, joh, je verdient daar meer mee dan door hier in de radiostudio te gaan zitten. <laughs> dat is ik het Nou zeng. ja, dat is al snel, hè? Maar dat betekent. <laughs> ja. da oh, sorry hoor. Maar dat nee, helemaal gelijk. Maar Dat betekent dus wel, uh, ik, ik zal je zeggen, uh, ik reageer daar altijd bijna een beetje geïrriteerd op. Want het is mij allemaal veel te glad. Uh, kijk, ik, ik, ik, ik vind het belangrijk met mensen te zijn, maar als mensen mij nou inhuren, een groot bedrijf, hè, met hun leidingsteam, en die allemaal en die willen, die willen voor, door mij spiritueel bevestigd zien dat ze genoeg pauze moeten houden en dat ze het rustig aan moeten doen dan zeg ik, maar dat, dat wist u toch al daar heb je mij toch niet voor nodig. Dan dien je als een soort, ja, als een soort spiritueel sausje eroverheen. En die boekjes waar jij het over mm. hebt... en die jij dus kennelijk ook gelezen hebt... Nou, ik heb ze gezien, maar... Uh, ja, ja. nee, Geef het maar mm -hmm. toe. Wel heb wel een paar pagina's geef, in gelezen. Ja. Geef het maar toe. Zijn wel moeilijk om door te komen, maar goed, een, Je hebt door. een hele collectie thuis. Ja. Ik zie het aan je. Dus dat, en, dat zou ik zeker niet en zeggen. En ik zeg je, het is het verkeerde spoor. Dus nou ja, daar is allemaal niks mis mee. En ik, ik maak er nu ook een beetje op, dit nachtelijke uur. Luister, wie daar wat aan heeft die gun ik het van harte. Maar de kern is ook dat je, dat je je ook een beetje tegen de haren in laat strijken. Ik vind dat heel belangrijk. En dat is bij mij dagelijks. Weet je, dacht je dat ik morgen vroeg wakker word? Nou ja, morgen vroeg ben ik al wakker. Maar dat je dan je bijt ziet hangen... en je denkt iedere ochtend, joepie... Uh, en, Hij mag ik, weer aan. Ik ben helemaal in de volk. Nee, ik schrik me daar soms nog steeds rot van. Dat je denkt, jee. Ja, en ik denk ja. toch dat dat yes, stukje yes. sprak mij ook aan. Die ja. muren die op me afkomen. Ja. Dat klinkt misschien negatief. Maar dat is ook een soort les in. Nou ja, noem het lijden of noem het berusting. Of, of beheersing van toch in die situatie er iets van maken. En ik denk dat het ook heel leerzaam is. Om daarmee om te gaan. Dat die muren die op je afkomen. Er gewoon een les zijn om, om, om beter het leven in te gaan. Om toch te, te te doen met wat, je, met wat je kunt daar op dat moment. Dus schuren is eigenlijk nodig. Ja. Wil, je de, wil je het klooster echt ervaren zoals het bedoeld is? En zo is het. En een monnik die doet dan ochtends als die zich rotsrikt, zoals ik dus. Uh, die, die doet het, dan is er maar één ding. Je doet het gewoon maar weer aan, je kloosterkleed. En als je als gast bent, ja, dan ga je toch maar gewoon weer uh, je cel uit mm -hmm. en probeert in te duiken in die rituele vorm en in die activiteiten... die bijvoorbeeld in maar op veel andere plekken aangeboden worden. En dat draag je er dan toch weer doorheen. En je bent dan wel dichter bij jezelf. Je bent dan wel echt een verrijkt mens. En, uh, nou ja, en als je dan ook nog eens een keer bij een goede time management uitkomt... dan ben ik des <lacht> te blijer. Maar het, is, het is het moet het niet is, daar is, beginnen. Zo is het. Het is omgekeerd. ja, ja. ja. Toch was ik um, ergens lichtelijk verbaasd dat er een groei is... in het aantal monniken. Misschien ook wel zusters, dat weet ja. Ja, zeker ook. Ja. ook. Wa wat is het dat het nu is? Zeg maar, zijn de tijden veranderd? Zijn kloosters veranderd? Wat maakt dat men nu weer meer geneigd is om het klooster in te gaan? Het is, het is beide. Kijk, ten eerste zijn de tijden wel veranderd. Dan moeten we, de, dan laten we dat als even kort zeggen. Ik merk dat uh, in de omgang met studenten. ik zeg, tien jaar geleden, als ik toen met mijn habit binnen was gekomen om college te geven, dan had dat enorme irritaties gewekt. Dan hadden mensen meteen gezegd: Oh, maar wacht eens eventjes, dat is de kerk. Hmm. En dat is hier niet, hè? Dus doe dat maar elders. En ook: Ja, maar het is hier een universiteit. Dat is niet wetenschappelijk als u hier met. Hè? Kijk, en dan kwam, toen kwam er een tijd, mijn collega, die is uh, boeddoloog... Uh, die luistert, die zegt: Als ik een Boeddha, hè, als, als een boeddhistisch iemand. Was er zo'n tijd in de jaren negentig. Als je dan met een oranje jurk binnenkwam. en eruit zag als de Dalai Lama. dan vond iedereen dat fantastisch. Maar christelijk, dat mocht niet. Dat was toch steeds... En ik merk dat bij huidige jonge studenten dat eigenlijk allemaal weg is. Dus laten we zeggen, die vooroordelen, die irritatie die dat wekt... die is er niet meer. Nee. Dus eh, mensen zullen niet onmiddellijk zeggen... wij hebben mensen nu bijvoorbeeld die zich interesseren om bij ons in te treden... die helemaal niet kerkelijk zijn. Nou, dat is iets wat vijftien jaar geleden echt ondenkbaar was. Echt. Zou niemand in zijn hoofd hebben gehaald. Dus dat is het eerste. Maar het tweede is dat ik ook denk dat mensen, wat we eerder zeiden over dat keuzemoment in hun leven... kijk, ik ben zelf uit een generatie van anything goes. Dus het ideaal was, hou alle, alle, alle deuren zo lang mogelijk open in je leven. Dat je alle kanten uit kan. Die drie keer verlengde puberteit, weet je nog wel. Pas in maar, maar op een gegeven moment merk je dat dat, dat dat gewoon niet meer gaat. En ik denk dat ook daar onze tijdgeest een beetje verandert. Dus dat mensen verlangen toch naar een bepaald engagement... een definitief engagement in hun leven... En die tijden veranderen. En kloosters, dat is de andere kant, daarom had je helemaal gelijk... die spelen daar vandaag misschien net iets actiever op in... dan ze dat een paar decennia terug nog deden. Ook na 15 jaar terug. Dat is niet dat ze zeggen... Goh, kom maar, maakt niet uit wat en hoe. Dus dat zullen ze aan het begin zeggen. Maar het is tegenwoordig moeilijker een klooster in te komen... echt aangenomen te worden dan, dan een paar decennia terug. Want, nou ja, kijk, het blijven kleine gemeenschappen... En ik wil één ding heel duidelijk zeggen. Hè? Ook hier, kijk, media hebben altijd de neiging... als je iets zegt dan meteen te zeggen, dat is een trend en dit... ja, jullie niet hier op radio. Maar, maar luister mensen, het blijft allemaal mondjesmaat. Hè? En waar we over vijf of tien jaar staan, dat weet niemand. Maar er zijn wel kleine bewegingen zichtbaar. Um, uh, en de, en dan, moet je, dan moet je je altijd dan goed realiseren... Uh, hoezo doen die mensen dat en hoe gaan kloosters daarmee om? Dus die zullen heel precies kijken, wie is die persoon? Als je dat niet doet, ja, dan vliegt het om je oren. Kijk, daar komen vaak mensen die zijn of psychisch niet stabiel. Nou, dat is niks. Dat is, dat is... Die moeten goed opgevangen worden. Dat vind ik maar daar is het klooster niet de plek voor. Want je leeft daar in een gemeenschap met mensen die je niet gekozen hebt. Je moet stevig in je schoenen staan om in een klooster te kunnen leven. Of mensen kunnen zich niet in een groep invoegen, sociaal. Hè? Nou, niks mis mee. Die mensen moeten ook een goede plek vinden, maar niet in het klooster. Dus er wordt heel goed naar gekeken eh, wie je toelaat. En, eh, en als je die drempels allemaal genomen hebt, dan is het wel een definitief levensengagement. En dat zijn, dat zijn kleine aantallen, dat moet ook. Het is een extreme levensvorm. Misschien de meest extreme levensvorm die we ons voor kunnen stellen. Maar dat er weer meer mensen überhaupt dat overwegen, vind ik niet gek. Vind jij het gek, Jesse? Volgens mij, je hebt ook onderzoek gedaan, toch? In het klooster in uh, Husse? Ja, onder andere in Husse. En dat ging vooral over de vraag, omdat ze in Huissen daarmee te maken hebben... dat de gemiddelde leeftijd van bezoekers, die nemen of de bezoekers nemen toe... maar de gemiddelde leeftijd is nog redelijk hoog. In Huissen ja. is die boven de 50. En dat duurt nog een tijdje dat die naar beneden gaat. En uh, de jongeren die er komen, die zijn er wel, maar vaak in groepen of met school. En ze waren daar toch benieuwd hoe je daar nou jongeren meer uh, toe kan trekken. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of programma's beter afstemmen... zodat ze aantrekkelijk zijn voor jongeren. Uh, en daar blijkt ook wat de behoeften zijn van jongeren die daarheen willen of de jongeren die er al zijn. En dat is rust en bezinning. Uh, dus dat is, dat is heel erg sterk. Eigenlijk iedereen die ik heb gesproken... die, die, die wil of uh, bezinning zoeken of, of stilte... Om, omdat ze thuis problemen hebben. Uh, en rust en stilte, dat, dat zijn echt de code die bij de jongeren spelen... en die ze naar uh, een klooster trekken. En om dat naar mij toe te brengen... Uh, Husse ligt redelijk dicht bij mij waar ik woon... Maar ik had er nog nooit van gehoord voordat ik daar aan jullie heen ging. Terwijl het is een prachtige plek, je kunt het ook zien vanaf de dijk. Ik ben er gewoon altijd langs gefietst. En uh, je ziet volgens mij ook in, uh, in Plum Village, als een zuid boeddhistische plek, waar Vietnamese monniken leven. Nou, daar komen al duizenden westerse um, gasten ieder jaar, daar natuurlijk ook. Maar dat er dichter bij huis ook zulke plekken zijn. Volgens mij wordt dat nu pas bekend. Dat je gewoon je ogen open doet en eens een keer goed kijkt wat er nou achter de deur speelt. En weet je wat jij moet doen? Jij moet eens een keer naar het komen. doet ik misschien dus ook niet zo ver van Arnhem, hè, waar jij woont. En dan zul je merken dat daar nog weer verschillen is. Nee, maar echt waar. Dus ik kom nou eens een paar dagen. Vind ik heel leuk om heel dus door te praten. Maar weet je wat het nou is? Uh, een klooster. Ik zeg het maar even Dat zal niet zo snel de boer opgaan om nou gigantische reclame te maken. Zeggen ze in de zin van... Look at us, come, come here, come to where the flavor is. Weet je wel? Come, kom naar ons, kom naar ons. Come, naar come ons. to Willy Broad's Abbey. Nee, dat, nee. Dat, <laughs> je bent geen toeristische attractie. Nee. En, en weet je, ik vind het. Ik heb daar eerder een boek over geschreven... dat had de titel Anders Leven. En die andersheid, die veronderstelt ook een bepaalde... niet alleen tegendraadsheid in die levensvorm... maar ook een bepaalde terughoudendheid... Um, en daarop te vertrouwen, en dat is bij ons ook heel sterk, dat besef, dat mensen dat op de een of andere manier wel weten te vinden. En ik zou je wel zeggen, ik moet er niet aan denken dat in onze abdij, zoals in Plum Village of in TZ, dat, dat daar honderden mensen ineens op afstormen. Kijk, wij leven van gastvrijheid, dat is onze hoofdinkomst. Maar je moet altijd de balans vinden aan de ene kant tussen, eh, laten we zeggen, hou je identiteit intact, dat is ook die andersheid. Maar tegelijkertijd herken ik heel erg wat jij zegt, Jesse. Die, die, die, die, die rust en die openheid die mensen zoeken. Nou ja, kijk, en, en dat is marketingtechnisch nog niet zo simpel... Nee. om recht te doen aan de eigenheid van het klooster... en aan de behoeften van de mensen. Nou ja, maar daar zitten we, daarvoor zitten we vanavond hier... Hè, om een paar van die drempels een beetje weg te nemen, hoop ik. Zeker, nou, we nou, doen fijn best Fijn dat jij dat ook mij. zo beluistert. Ja, zeker, <laughs> ja, <maar dan> zeker. <laughs> We gaan het zometeen verder hebben over hoe het dagelijkse regime in een klooster er eigenlijk uitziet. Of je er nou net als broeder Thomas uh, woont en leeft voor meerdere jaren en misschien wel een heel leven. Of dat je net als Jesse er uh, een paar dagen heen gaat. Maar het is uh, eerst tijd voor muziek. MUZIEK Loving you forever is all Ja, Tina Turner met Let's Stay Together. We hebben het over het kloosterleven. hoe bijzonder en, uh, en intrigerend dat ook is. En helemaal dat het steeds populairder wordt. Ik heb een uh, Beller aan de telefoon. Goedenacht Bob. Ik heb een uh, beller. Goed. Goedenacht, Bob. Bob, volgens mij heb je de radio nog aanstaan. Hoort kan je dat? Mij? Ik hoor u zeker. Ik heb de radio nog aan. Ja, ik zet hem nou achter. Ja, graag. Want ja. anders horen we elkaar twee keer. Ik had een vraag aan uw gast. Ja. Ik vraag me af... al die mensen, die, uh, die personen... die een klooster ingaan... Uh, uh, zijn die niet stuk gelopen... in deze repressieve dictatuur? U bedoelt in onze maatschappij? Onze maatschappij, juist, ja. Ja. Ja, broeder Thomas... ik denk dat we de vraag ja. het beste aan jou kunnen stellen. Nou... Kijk, de vraag, ik vind het een hele interessante vraag. En, um, en het klinkt een beetje, je kan hem op twee manieren beluisteren. Je zou kunnen zeggen, het klinkt zo, goh, als het nou in je leven allemaal misgegaan is... dan kan je altijd nog in een klooster terecht. Hè? En uh, dus uh, wat we daar hebben, is een beetje een verzameling van mislukte existenties. Nou, ik chargeer het een beetje, maar dat is niet het geval. Dus je moet duidelijk zeggen, kijk... Um, het, het kloosterleven is, is, is geen levensvorm waarvan je denkt: nou, dat is nou een soort opvanghuis voor mensen. Dat is absoluut niet zo. Um, dus dus dat, dat, dat, dat, dat is wat ik net ook een beetje zei. Heel belangrijk daarbij te bedenken: nee, uh, kijk, niet, niet na een mislukking denken: oh, klooster kan altijd nog. Maar andersom kan je die vraag ook beluisteren. En daarom vind ik die vraag van Bob heel goed. Te zeggen: zijn het niet mensen die ergens de tekorten van onze samenleving tegengekomen zijn? Die zich onderdrukt voelden. Die voelden dat ze niet bij zichzelf konden komen. En in die zin mislukt zijn in de samenleving. Nou, als dat daarmee bedoeld wordt, dan zeg ik ja. Dus iedereen die in een klooster komt... moet ergens ook een bepaalde, ja, ik noem dat wel eens... heilige woede hè, hebben naar de samenleving toe. Moet zeggen, nou moet een bepaalde verontwaardiging voelen... met die repressieve dictatuur. Ik vind dat een mooi woord, het is mij uit het hart gegrepen die repressieve dictatuur en te zeggen... nou, ik wil de wereld veranderen. Eh, ik ben daar mezelf tegengekomen, ik ben daar tegen aangelopen. En hoe verander je die wereld? Ja, nou, eh, in het klooster, een van mijn medebroeders zegt wel eens... dat wij hier met z'n twaalven. Die allemaal in de samenleving onze plek niet vonden, niet hadden. Dat wij het hier met elkaar volhouden, Nou, dat vind ik, een, dat vind ik het sterkste statement tegen de repressieve dictatuur. Om Rob, Bob eens even te citeren: het sterkste statement dat ik me voor kan stellen. Daar moet je het voor doen. En daarvoor moet je geen zwak type zijn dat allemaal maar misgegaan, alles misgegaan is of zo. Nee, maar, maar wel die, die ontevredenheid. Nou ja, en dan zijn wij een bamhartige plek dan een open plek waar, waar je ook mag komen met je, met je mislukking. En bedoel je dan dat jullie een voorbeeld zijn dat het ook anders kan? Ja, wij laten yeah. de wereld de lange neus zien. Dat, dat, is onze, dat is ons statement. Te zeggen, zo kan het. En ook te laten zien, het is absoluut geen koek en ei. Weet je, wij wonen bij ons met twaalf vrijgezellen. Nou ja, wat ik zeg, ze luisteren nu niet. Maar dacht je dat dat altijd maar uh, plezant was? Om het maar eens op zo'n Vlaams te zeggen. Nee, dat is het niet hoor. Nee, en dan... Toch te blijven. En toch te zeggen, wij, wij blijven ervoor gaan... Daar, daar moet je naïef voor zijn. Daar moet je idealist voor zijn. En ik laat mij de, die naïviteit met mijn broeders niet ontnemen. Niet afpakken. Ik zeg heel duidelijk, ook naar Bob toe... met die repressieve dictatuur... ja, wij zijn naïef euh, en beter naïef dan corrupt. En een flinke portie doorzettingsvermogen dan. De, ja, maar ja, ook een beetje godvertrouwen. Dat is ook mm. heel belangrijk, weet je. Dus... Ik vind, voor mij is... Ja, ik zeg het eens dus even tegen Jess. Um, die kwestie of God nou bestaat. Hè. Ja, wij zijn daar in het klooster helemaal niet meer bezig. Hmm. En dat zul jij ook herkennen uit Huissen. Maar ik zeg soms wel eens... Ja, ik weet eigenlijk niet waar je het over hebt. Kijk, wij zijn hier om God te zoeken. Wat ieder van ons daaronder ook mogen verstaan. En wij houden het hier samen vol in de onmogelijkste omstandigheden. Namelijk onder een kaastolp met twaalf uitgesproken karakters. Want als we dat niet waren, dan zaten we daar niet. En dat houden wij vol. Nou, dat noem ik God. Put. Dus dan is die vraag voor mij eigenlijk helemaal niet aan de orde. Hm. Um, Bob, ik kom zometeen bij je terug hoor. Maar zou het ook kunnen um, in een niet-religieuze setting? Je zegt het is ook een stukje Godvertrouwen... Nou, eh, ik weet niet wat je met niet religieus bedoelt, weet je. Zodra namelijk mensen zeggen, ik, ben, ik, ik, ik zoek die, die innerlijke kern... Eh, dan noem ik dat in ieder geval spiritueel. Eh, dat is wat jij net ook zei, het is spiritueel. En, en soms wordt dat als een tegenstelling gezien. Ja, mensen zeggen, nee, ik ben niet religieus, maar ik ben wel spiritueel. Ik zeg dan vaak, nou ja... ik. Ik ben religieus, maar ik ben ook spiritueel. Dus die, dat hoeft niet zo'n tegenstelling te zijn. Kijk, natuurlijk kan dat ook buiten de kerken. En dat zien we ook veel gebeuren. Dus je hebt spirituele stromingen... die helemaal niet in een vaste religieuze traditie staan. Maar ja, kijk, het voordeel van bijvoorbeeld onze Benedictijnenorde is... Ja, die gaat wel al, al 1500 jaar mee. En dat is wel een, is wel een kracht, hoor. Het klinkt bijna al Het is een schat volk. van ervaring. Nou ja, en, en die stabiliteit... en. Kijk, ik vergelijk het wel eens... Ik dat voorbeeldje nog even geven ook naar die dictatuur toe... waar Bob het over had, want dat vind ik echt zo leuk. Hè? Kijk, ik heb voor in een vorige boek van mij gewerkt met de Occupy-beweging. Daar heb ik veel sympathie mee. Uh, dus dat zijn eigenlijk ook mensen die zich aan die dictatuur willen onttrekken... door in een afgesloten ruimte midden in de stad... in een kampeertent, uh, <laughs> weet je wel, te gaan zitten. Nou, ik vind dat fantastisch. En die mensen die weigerden... Uh, ook maar enige agenda te formuleren. Want er werd altijd gevraagd, ja, wat willen jullie nou? nou? Dan zeggen ze, ja, wij zijn tegen het, het, het, het overdreven kapitalisme. Ja, dat zijn we allemaal. Dus voor de rest, veel concreter werd het niet. Maar gewoon een statement maken. Nee, wij zijn hier, wij willen deze ruimte vrijhouden. Fantastisch. Nou, wat je daar ook van mag vinden... Uh, ik heb met mensen van de Occupy uit Engeland... van die voordenkers gesproken. Uh, en en, en die, die, die herkenden ook veel in het kloosterleven. En ik zeg nou, ook die behoefte naar spiritualiteit... Ik zeg nou, het verschil is nou... dat het klooster er nog steeds is. En die Occupy was na vier jaar weer weg. En dat is niet omdat die Occupy slecht is... Uh, maar omdat dus die, die kracht van zo'n traditie... je dan ook door tijden heen draagt... waar je dat eerste enthousiasme eens eventjes weg is... tegen die revolutie, de dictatuur in te gaan door een revolutie. En ik denk dat dat één dat dat kracht is. Maar dat hoeft van mij echt niet... allemaal binnen dezelfde kerk. Nee. Bob? Het was een redelijk uitgebreid antwoord ja. op je vraag. Ja. Um, ja. Is hij uh, voldoende beantwoord? Ja, hij is zeker voldoende beantwoord. Want ik bedoel, uh, ik heb soms ook het gevoel dat ik gewoon mijn eigen huis een klooster heb gemaakt. Omdat ik gewoon niet meer mee wil associëren met deze samenleving. Ja, dus u bent niet naar een klooster gegaan en mensen daar opgezocht. Maar u heeft uw eigen plek gecreëerd. Daar opgezocht, maar u heeft uw eigen plek gecreëerd. Ja. Nou, ik wil u in ieder geval heel erg bedanken. Um, ja, graag gedaan. Da. Voor uw vraag en u nog een hele fijne nacht wensen. Ja, graag gedaan. Da. Is wel leuk, die kloosters die ze dan zelf in hun eigen huis proberen na te bootsen. Yeah. Ik heb het eigenlijk ook geprobeerd na mijn eerste keer in Huissen. Uh, want in Huissen heb ik ervoor gekozen om mijn mobiel uit te zetten. Ze hebben daar internet. Ze noemen dat daar zelf het lijntje naar boven. Ze hebben behoorlijk wat humor daar. Maar uh, thuis je mobiel uitzetten... en dan echt de hele dag er niet mee bezig zijn... dat is echt heel erg lastig. Ik laat staan vier dagen. En een tv en een radio die je altijd uit kan zetten. Of aan kan zetten. En daarom ga ik ook weer steeds naar de klooster toe. Omdat ik op de een of andere manier... Dat kan je dan goddelijk noemen of wat dan ook. Maar daar lukt het wel om, om die aardse... Uh die artsen, uh, hoe moet ik dat zeggen? Slommeringen, Beslommeringen, verleidingen, ja. misschien beter verleidingen van die uh, tegenwoordige van onze maatschappij, om, ja. om die wat beter uh, ja, teweeg te brengen. Of daar tegen te wapenen. Dat is heel, heel heel terecht, denk ik. Ik merk dat zelf als ik op reis ben voor lezingen of zo, weet je, of dan, dan, dan dat, ja je bent toch ook zo weer kwijt hoor. Mm. Dat, dat directe wat in het klooster is. Daarom zeg ik ook de vertaling van een van mijn boeken in het Duits, die heet vertaald gezegd het klooster in je leven. En mensen zeiden, dan moet dat niet omgekeerd zijn. Moet dat niet zijn het leven in het klooster? Nee, ik zeg, nee, nee, nee, nee. Dat zou nou, het is het klooster in je leven. En je moet niet denken, als je naar een klooster gaat... zoals jij in Huissen vind ik heel mooi dat je dat zegt. Je moet daar bepaalde dingen, die neem je. En iedereen gaat naar huis en zegt, god dat doe ik thuis nou ook. En we hebben zelfs mensen die, die willen die boeken... van onze, onze, onze hele gebedsdiensten, hè, willen die meenemen. Zeggen, kunnen we die hier kopen? Want dat ga ik thuis nou ook doen. En dat, dat lukt je niet. Mm. Ik zeg dan, ga het maar proberen. Nee, maar daar is dat hele circus dan nou voor. Daarvoor doen we dat. Eh, omdat dat, die, dat, die hele poespas... Die magie, die is weg thuis. Nou, dat is het. En ook die stabiliteit. Het is ook, je hebt daar een gemeenschap van nodig. In je eentje trek je dat niet. Maar wat Bob net vertelde... Ik maak van mijn, van mijn, van mijn huis maak ik een beetje een klooster ik nou is precies wat ik bedoel. En ook wat jij zegt, vindt het klooster in jouw leven... dat zal er altijd anders uitzien dan een abdij. Of dan een Dominikanen-klooster of zo. Maar je kan in die abdij wel inspiratie halen... en een soort bondgenootschap halen, een tochtgenootschap halen... van mensen die jou helpen om het klooster in jouw leven... midden in je gezin, in je vriendenkring of in je team... of wat het ook mogen zijn, te ontdekken. En daar gaat het om. Dat, dat vind, ik, vind ik heel belangrijk. En, ik, sorry, Kijk ja, ja, Ik wou erop aanvullen. Van, voor mij was het niet heel vanzelfsprekend... dat ik als ongelovige naar een klooster zou gaan. Maar inderdaad, dat, dat zoeken... En, en, en uitleggen waarom je dat doet... Dat, dat heeft ook voor dat stukje acceptatie gezorgd. Jesse en kloosters, dat is niet gelijk... een hele logische combinatie. Maar dat is het nu wel, omdat ik uitleg wat ik daar zoek... en wat mij misschien thuis niet lukt. En daarbij wordt het misschien ook toegankelijker voor anderen... om er op zo'n manier naar te kijken. Ja, ik was nog wel benieuwd in hoeverre um, het dagelijkse regime... of het dagelijkse ritme in het klooster um, er aan bijdraagt... dat je je dus ook meer open kan stellen. Of dat je dus inderdaad dat het klooster anders is in het klooster... dan dat je van je eigen huis een klooster zou maken. Hoe zag bijvoorbeeld een dag eruit, Jesse, als jij... Uh... Naar het klooster gaat? Nou, Je begint met een vespers, de ochtenddienst. En daarna het ontbijt. En dat doe je zonder de, de broeders, zonder de paters. We hebben ervoor gekozen om dat in stilte te doen. En uh, daarna ben je eigenlijk of vrij om te doen wat je wil. De hele dag door kan je op je kamer zitten. En nadenken over wat er maar speelt in je leven. Maar er zijn eigenlijk de hele dag door activiteiten die je kunt volgen. Een stiltewandeling door de uiterwaarden. Of schilderen. Of uh, mediteren, zoals ik al zei. Of de klankschalen sessie. En daar heb ik ook allemaal aan meegedaan. Uh, maar het is geen verplichting. En dat is ook wel heel leuk. Want je, je gaat er wel heen misschien met een opdracht. En je, en je bent daar bezig met jezelf zoeken. Maar je, je stippelt he helemaal je eigen plan uit... in dat programma dat je daar hebt. En uh, dat is ook heel fijn eigenlijk. Ja. Broeder Thomas, ik kan me voorstellen dat... als je een dagje komt, ziet het, er het leven in het klooster... er wel anders uit dan Tuurlijk. dat je daar uh, je thuis van hebt gemaakt. Ja, natuurlijk. En uh, kijk, wat, wat op een gegeven moment een rol speelt... is dat, dat het puntje discipline daarbij komt kijken... Um, het kloosterleven is in al zijn uh, aspecten... een lange afstandsloop en geen sprint. Um, en dat geldt niet per se als je nou komt uh, als gast... Um, ik merk bij veel gasten, die, die schieten af en toe... in een soort spirituele stress, noem ik dat wel eens. Weet je, die komen, mm. en zoals wat jij nu net vertelt... Ja, die zeggen, hey, met die klankschalen, dat lijkt me wel wat. Maar ik heb ook een, een, een inspirerend boek bij me. Nou, ik weet een goede tip. Leo Feijen en Thomas Kwartier, <lacht> kloostermensen. Hè? Neem dat maar mee hè? en koop het vooral voor, eh, daarvoor. Maar goed, dat even terzijde. Nou, en, en die zeggen, ja, ik wil ook nog wandelen. En ik heb mijn Nordic Walking Sticks bij me. En ik wil ook alle kerkdiensten meedoen. En eer je het weet, heb je het drukker dan je had. Alsof je naar Parijs gaat... en je wil ja, alle hoogste punten Spirituele stress. Ja. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk precies het tegendeel. Maar ook daar moet je in zekere zin doorheen. Het is een beetje een soort... als je intreedt in het klooster... het soort beginfanatisme. Ik zou je zeggen... Um, als ik bijvoorbeeld... Um, dus aan het begin, als ik nu, wij zijn hier om vijf uur klaar. En dan zou ik als een gek in de auto zijn... om te zorgen dat ik in die vroege dienst thuis ben. Om kwart over zes. Nou, Het kan goed zijn dat dat morgen vroeg toch lukt. En mijn medebroeders mij zien. Maar op een gegeven moment word je daar wat relaxter in. En dat moet ook. Dat is een, maar, maar je moet het wel volhouden. Dat is heel belangrijk. Als je niet een bepaalde regelmaat daarin hebt zitten... dan zul je ook de bijzondere momenten niet beleven. En mij schiet nu een verhaal te binnen... van onze oudste broeder... Nou, die luistert nu vanuit de hemel. Want die is vijf jaar geleden op zijn 93ste overleden. Dat was Pater Helvig. Dus eh, ik hoop dat, je, dat ik het goed vertel, beste Pater Helvig eh, daarboven. Eh, ik heb hem ooit gevraagd, toen was ik nog geen monnik. Ik zeg, Pater Helvig, u zit hier nou, nou al 60 jaar of zo in dat klooster. Nou, dan heb je trouwens recht van spreken. Dus niet als ik of, of als jij. Of weer, nee, 60, nou, ik zeg, u zit hier 60 jaar. En heeft u nou wel eens zo, weet je wel, van die, van die, die momenten... Je denkt, hé, hey, inzicht, mystiek, uh, verheffend. Uh, en Pater Helvig, dat was een hele wijze man... die sprak met zo'n diepe monastieke stem. Hè, en, die zegt, en die had mij meteen door, die zegt... jawel, Thomas, die had ik wel. En je denkt, goh, uh, ik was toen ook nog student, onderzoek doen en zo... en ik was daar niet tevreden mee. Dus ik zeg, Pater Helvig, maar uh, hoeveel dan? Hè? Uh, hoe vaak? Nou, je wilt tellen, hè? je wilt resultaten zien. Hè? En weet je wat hij zegt? Hij weer door. En die, volgens mij hield hij me gewoon voor de gekken. Hij zei toen, nou, misschien een keer of vijf. In de zestig jaar. Ja, dan zat ik dus ook te denken. Zestig jaar, de vijf van die momenten. Dat is niet echt frequent. Hè? Niet echt... En maar weet je, toen zei Pata Helwig... een zin die heb ik sindsdien in gouden letters... boven, boven mijn bed op mijn cel hangen. Symbolisch gesproken dan. Hij zei... Ja, maar, maar beste Thomas, als ik, als ik hier niet zestig jaar lang... zes keer per dag had gestaan... dan had ik die vijf momenten misschien gemist. Nou, en dat is nou precies de kern. Je moet het niet doen met een bepaald doel... maar je moet het wel volhouden. Als je het doet omdat je tot inzicht wil komen... dichter bij jezelf wil komen... of omdat je beter, lekkerder in je vel wil zitten... dan, dan is het, ben je het al kwijt. Nee, het is zonder waarom. Je doet het gewoon en houdt het vol... omdat het is zoals het is. Punt. En wat het effect daarvan is... ja, misschien is het wel vijf keer in 60 jaar. Misschien is het ook nooit. Maar misschien is het ook wel straks als we in de auto naar huis zitten. Wie weet. Ja. Dat weet ik, alleen onze lieve heren. Ik ja. las in de voorbereiding um, dat er stond... toen ging het over de diensten waar iedereen uh, aan meedoet... als je in het klooster bent. Ja. Dat het niet zozeer gaat om uh, er wat uit te halen... maar de aanwezigheid. Dat ja. je er gewoon bent. Ja, het is ook een statement tegen het, uh, het, het effect denken, tegen het project denken. Dus, dus als je komt en mensen dan, wat ik zeg, die spirituele stress... nou, dat is een soort, ja, een soort heilige beginnersfout, zeg ik. Dan moet je eventjes doorheen. En op een gegeven moment laat je dat. Dan kom je tot het idee, nou, ten eerste niets moet. Het is een natuurlijke manier van... Kijk, het is ook geen toeval bij de Dominicanen, of ook bij ons. Dat ritme, dat is niet zomaar. Maar dat is in de eeuwen zo gegroeid. Dus dat is natuurlijk ook een wijsheidstraditie. Het past de mens heel goed om op die manier te leven. Maar dan niet te denken, het moet een nut hebben. Dus het kloosterleven is dan ook geen training. Nee, het is een retraite. Dat is een heel klassieke, klassiek woord. Vroeger werd dat voor die fromheidsoefeningen gebruikt. Nou, Ik gebruik het graag, want het is gewoon je terugtrekken. Punt. Ja. En niet meer en niet minder. Ja. En dat is al heel bevrijdend. Nou. Want die programma's inderdaad, we kunnen het hebben als. Je hebt tegenwoordig een begrip ready shoppen. Dat jij eigenlijk uit allerlei stromen inderdaad haalt wat je leuk vindt. Maar uh, we hadden het eerder deze uitzending over die grote stilte. En in Huus heet dat de heilige stilte. Ja. Die begon inderdaad ook erg vroeg. En die ging dan tot na de ochtend door. En gewoon in je stoel zitten of op bed zitten. En gewoon je gedachten laten varen. En dat dan vier, vier nachten lang, vier dagen lang. Dat, dat kan wel heel bevrijdend werken. En uh, thuis lukt dat misschien niet. En in zo'n stilte worden we daar inderdaad toe gedwongen. Dus... Ja. Dat, uh, dat maar werd. had jij dan, Jesse, helemaal geen last van spirituele stress? Dat je dacht, oei, <lacht> ik zit hier vier dagen en ik weet hoe super het is... want vorige keer was het ook fantastisch... en nu wil ik er weer helemaal hetzelfde uithalen als de vorige keer. Volgens mij moet jij ook maar eens een keer Ik ja. hoor. Je daar zo ja. enthousiast over vertellen, ja. joh. Nou, ik ben toevallig net een paar dagen naar het geweest. Mam, nou echt waar. Ja, zeker, Yo. zeker. Een vriend van mij zit daar een paar maanden. Dus okay. ik, ik herken wel dat je dan denkt, oh, sorry, oei, hoor. nu moet ik... Uh, en de dienst meepakken. Uh, Jij moet ook en maar eens naar de Slangenburg komen. Ja, de ja. Slangenburg. Merk je hoeveel die met marketing bezig ja, ja, ja. is? Doet ja. die goed, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar om op je vraag terug te komen. Ja. Ik, ik had dat niet, want de samenstelling van de groepen was heel anders. De tweede keer was een jongere -retraite. Die hebben ze daar voor jongens en meiden van 18 tot ongeveer 35 jaar. En de eerste keer zat ik daar met vijf vrouwen van 50 jaar. We zaten daar in de kring en moesten elkaar voorstellen. Dat was best uh, oncomfortabel als student van uh, toen 22. En uh, die jongere was heel anders. We waren allemaal leeftijdsgenoten. Uh, dus ik had daar ook een heel ander beeld bij van tevoren. En uh, dus ook geen gevoel dat ik, dat ik me daar uh, dingen moest gaan presteren. Gelukkig. Hmm. Ja, Wat ik me nog wel uh, afvroeg, broeder Thomas. Ik kan me ergens ook voorstellen dat het soms een beetje irritant is van die dagjesmensen. Jullie hebben daar natuurlijk je hele leven. En dan komt er weer zo'n nieuwe groep die dan een dagje eventjes uh, komt shoppen. Zeker, eh, daar vind ik ook helemaal geen doekjes om hoor. Kijk, op een gegeven moment zeggen mijn oudere broeders... word je ook daar wat relaxter in. Maar nu is het zo, kijk, ik vertel aan het begin van de uitzending... zingen is voor ons heel belangrijk. Nou, monastiek zingen, dat is een bepaald zingen. Ik kan het dus even voordoen als je zingt... U gewijdt zij stilte en lofzang, o oh God... die woont op de ziel. Dan zul je merken dat ik hem op het einde wat naar binnen buig. Dus niet die Dat doe je dus niet, hè? Dat past in een klooster niet zo. Dus die manier van zingen. die staat voor ons precies voordat naar binnen gekeerd zijn. Dat is een hele... Nou, dan heb je soms groepen die vol enthousiasme komen. die uit een of andere vrouwen- of mannenzangvereniging afkomt. Nou, en die denken. Nou. Dit nummer ken ik! En die monniken, hè? Die, die kunnen dat niet zo hard uit. Die doen het een beetje zachtjes. Dus wij zullen ze zijn hart onder de riem steken. Nou, en wat dan gebeurt. Nou ja, ik hoop dat niemand van hun zich nou aangesproken voelt en nu toevallig uh, op weg is naar, de volgende, naar het volgende zanguitje. Maar die, uh, kijk, die nemen dan de zang over en heffen dan vo volle borst aan uh, een of andere, wat je zegt, dat nummertje aan. En dat past dan bij ons niet zo. En die realiseren zich dan niet dat, dat, nou ja, dat het een rijdende trein is. Er wordt iets doorbroken dan, hè? Ja, maar dat je ook. Weet je, en ik zeg dan wel eens oneerbiedig. Ik vind dat daar nu nou, vijf voor vijf wel het uur voor gekomen is. Dat ik dan het gevoel heb naar die mensen toe. Beste mensen. Niemand heeft jullie gevraagd om hier te komen. Hè? Kijk, dit is, een, dit is onze liturgie. Dit is een groep van mensen die hier dag in dag uit werk van maken. Om die ruimte op die manier open te houden. Dit is ons ritueel. En jullie zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Maar voeg je daar dan ook in. En die houding, hè, dat vinden mensen soms heel vreemd. Eh, maar het klinkt ook, ik bedoel het helemaal niet arrogant... begrijp me helemaal goed, hè? maar je moet je realiseren... Het is, een, het is toch een soort heilige plek waar jij als gast komt... en waar je ook niet zomaar alles kan, doen, kan maken. Waar je ook een bepaalde respect moet hebben. Dat moeten wij als broeders, wij moeten dat iedere dag daarin, daaruit. En wij verwachten van onze gasten ook... dat ze ja, een bepaalde terughoudendheid daarin hebben... Uh, niet eens even te denken, nu kom ik eens even... en ik ga eens even zijn, laten zien hoe het moet. Als je namelijk in zou willen treden... iedereen die daar nou over nadenkt... en denkt, joh, daar in die Willebrodsabdij of in Hussen... ik heb wel wat goede ideeën, dus ik kom die nou eens even brengen... ik zal je zeggen, van harte welkom. We zijn blij met alle ideeën en met iedereen die, die zich bij ons wil voegen. Maar je moet niet naar het klooster gaan en denken... Goh, ik zal daar de zaak nou eens eventjes, uh, eventjes op orde brengen... want niemand zit daar op jou te wachten. Dat is een heel belangrijk. En dat zelfbewustzijn hè, als kloosterling te hebben, dat is, dat is ook nieuw. Want een paar jaar geleden was het nog zo. Dan was het allemaal. Oh, joh. En de kerk die probeerde alles om mensen. Maar kost dat, kost binnen. Dat zullen wij niet doen. Kijk, wij proberen dat te cultiveren. En ik krijg dan soms dat mensen mij vragen: die zeggen. Goh, euh, ja, maar er zijn toch nog steeds weinig roepingen. Zit je daar dan niet mee? Eigenlijk bedoelen ze mij te zeggen: rijd je niet toch een dood paard? Als je zo naar de toekomst kijkt. En ik zeg dan, ook dat niet, echt niet arrogant bedoeld... ik hoop beste luisteren, begrijp me niet verkeerd... maar dat ik echt zeg... mensen, of er, nou, of er nou 500 dit jaar in Nederland intreden... of 50, of 5... ergens zal het me een zorg zijn. Kijk, het enige wat ik kan doen... is op mijn eigen weg te kijken... En te kijken, wat kan ik op die plek waar ik ben... waarvan ik dan zeg, waar, waar God mij geroepen heeft... Nou in die hele open betekenis, wat ik daar kan doen. Uh, kijk op je eigen bord, dat leer je in het klooster. En natuurlijk vind ik het fijn als veel mensen zich aangetrokken voelen tot die levensvorm, of als gasten komen, of weet ik wat niet allemaal. Maar uiteindelijk zul je het zelf moeten doen. hoor. Of het dan nog veel of weinig zijn, maakt daarvoor in wezen niet uit. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel... Um, hey, je had het over, het maakt me niet uit hoeveel mensen er... Um, nee. uh, uh, bij het klooster komen, die monnik worden of, uh, of non. Maar goed, als er niemand meer bij komt... Dat gaat niet gebeuren. Gaat dat, dat niet gebeuren? Nee, maar dat snap jij toch ook wel. Waar, waarvoor zitten we nou al anderhalf uur te praten? Dat is, kijk, ik... <lacht> nee, maar weet je wat ik nou denk? Nee, maar grapje hoor. Maar wat ik nou denk is, er zullen altijd mensen zijn... en dat zie je ook echt in alle culturen en in alle tijden... die zich geroepen voelen om een ander leven anders te gaan leven... En die zullen zich ook altijd aangetrokken voelen... tot bepaalde vormen daarvan. Um, en het kan best zijn dat ook bepaalde kloosters... of ons klooster op een gegeven moment sluiten. Nou ja, niks heeft het eeuwige leven, ook kloosters niet. Maar dat, dat, dat die hele levensvorm verdwijnt... Dat, dat is volgens mij in een menselijke maatschappij ondenkbaar. Het zit misschien te veel in de mens of ik. in de mensheid. Ik ben daar helemaal niet bang voor. Maar die indruk had je al. Ja, Toch? zeker. Maar denk je ook niet dat er, Uber, dat er iets gaat veranderen? natuurlijk gaat er wat veranderen. Ja? Het worden er veel minder over die eerste vraag. Natuurlijk worden het er minder, maar het ja. waren het er ook veel te veel. Het moet ook een kijk. Er zijn mensen die vergelijken het kloosterleven met een profetische vorm van leven. Nou, niet dat het allemaal profeten zijn. Nee, ik voel me helemaal geen profetio. Nee, maar maar die vorm, hè? Kijk, en dat dat moeten er geen tigduizenden zijn in Nederland. Ja, nee, dat past helemaal niet. Maar dat is net hetzelfde als dat ook niet iedereen punker kan worden of politiek activist kan worden. Weet je, je hebt bepaalde vormen. Er zijn mensen ja, die kiezen daar niet voor, maar dat komt op hun pad. En, en, en, en dat is het. En daar ja. heeft hopelijk iedereen wat aan. Ja. Jesse, hoe zie jij de nabije toekomst? Je hebt er een beetje onderzoek naar gedaan. Ja, nou, de nabije toekomst van een we weten nog niet eens hoeveel er zijn. Dus daar ga ik niet al te grote woorden aan wijden. Maar uh, dat in ieder geval nog veel gedaan kan worden... als het gaat om jongeren naar kloosers trekken, ja. mocht dat een zorg zijn... Uh, de Facebook, sociale media... die worden op dit moment nog zeker niet door alle kloosters... op die manier gebruikt dat het voor jongeren aantrekkelijk is... om er naartoe te gaan. En ik hoor vaak van jongeren, als ze er eenmaal zijn... dan zeggen ze, we hadden dit eerder moeten doen... of we wisten niet dat het er was. Maar die stap om daarheen te gaan, die is vaak nog groot. En daar uh, moet in het stukje communicatie... Uh, kan er wat in gedaan worden. Zouden wat jou betreft veel meer jongeren naar een klooster moeten gaan? Nou ja, kijk, ik ben vast niet de enige die uh, te maken heeft met de confrontatie... dat van negen tot vijf werken, maanden achter elkaar... dat je dan uiteindelijk ja, of uitgeblust raakt of denkt, ik wil uit die sleur. Ik denk dat dat heel veel jongeren treft die uh, en ook nog moeten studeren... en ook nog een sociaal leven moeten leiden. Ik denk dat die druk gigantisch groot is voor veel jongens en meiden. Dus ik denk dat dit zeker voor heel veel mensen belangrijk is. Ook voor jongere mensen. Ja. Is dat ook iets, broeder Thomas, waar jullie mee bezig zijn? Meer jongeren? Ja, natuurlijk. Weet je, uh, ik ben het ook helemaal mee eens. Nou, als iemand, uh, iemand actief is op Facebook, dus beste lezers, like mij allemaal. Dan zul je <lacht> zien dat ik, dat, ik, dat ik heel veel, dat ik een blog onderhou op Facebook. En dat heeft allemaal kijk, te maken met, niet met mensen te trekken of zo, maar ja, om zichtbaar te maken wat je misschien zou kunnen zoeken. En, en daar heb je mensen voor nodig. En dat doe jij. Ik vind het fantastisch hoe jij ook over jouw ervaringen kan vertellen. En mooi dat, uh, dat jullie, als dat we, dat we de gelegenheid hier hebben. Nou ja, en dat is de reden waarom ik mijn klooster vannacht heb verlaten... en hier mijn nachtofficie heb gehouden. Ja. Ja, om hopelijk iets te laten zien aan mensen. Van te zeggen, nou ja, kijk, luister, we zijn allemaal mensen. Maar mensen op zoek, hè. Dus dat is het. Zeker. Ik uh, wil jullie uh, beiden hartstikke bedanken, Jesse Riet en uh, broeder Thomas voor dit ontzettend interessante gesprek. Wij gaan uh, na vijf. Gaan wij uh, bellen met Papua Nieuw Guinea.